Ja, dat is alweer de 157ste lezing. Ja, en dat moet altijd even in het archief gezet worden. Dus vandaar dat je al die tikjes hoort. Vanuit het archief wordt het op een speciaal wijze doorgezonden naar de online zender. En die pakt het dan weer op de volgende dag. Dus ik moet altijd voor een bepaalde tijd alles weggezonden hebben. En ingesproken hebben uiteraard. Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Yvonne Hagenaar, Yvonne Hagenaar Ratelband. En dat laatste zet ik bij, omdat ook mijn dochter hier um, haar lezingen doet en we wel eens door elkaar gegooid worden. Ik ben die ik ben, en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik zonder iets te verbergen. En misschien wil je even ontspannen, even de beslommeringen, zoals dat heet, van de dag van je af laten glijden. Misschien luister je op een avond, op een ochtend, een middag, misschien ver in de tijd, maar dat maakt niet uit, wanneer je ook luistert. Hartelijk welkom. Voel de kalmte en de rust binnen in jezelf. Kijk of je de haast van je af kunt leggen en of het mogelijk voor je is om van binnen stil te zijn. Naar jouw stilte te luisteren. Misschien voel je je erg onrustig. Misschien heb je een gevoel dat je haast hebt. Misschien wil je iets voor elkaar krijgen en het, en het lukt maar niet. Misschien voel je je nerveus. Wanhopig. Verdrietig. Maar wat goed van je, dat je nu besloten hebt om de rust op te zoeken binnen in jezelf. Want dat is gewoon het begin. Luister naar de stilte in jezelf, voelen dat je bestaat. Maar tegelijkertijd ook voelen dat je lichaam er eigenlijk niet toe doet, maar dat je je voelt zonder dat je je lichaam voelt. Luister naar het kloppen van je hart. Zet je beide benen naast elkaar op de grond en voel je stevig geaard op de aarde. Maak de verbinding vanuit het middelpunt van deze aarde naar jouw voeten toe. En voel goed dat het mogelijk is om jouw leven hier op aarde te laten leven zoals jij dat gedacht had. Niet zoals je dat wilt, want dan gaat al je kracht in je willen zitten. Dan ga je voorbij aan de tijd die jij voor jezelf bestemd hebt om dit leven op aarde te leven. Luister naar je ademhaling. En misschien wil je met me meedoen, om de goddelijke ademhaling in al zijn een eenvoud te ademen. En adem in, houd de adem even vast en adem rustig weer uit. En adem in, houd de adem even vast en adem rustig weer uit. Stel je voor dat je de rust inademt en je eigen onrust, wanhopig gevoel, geïrriteerdheid wellicht, haast, ongeduldigheid weer uitademt. Kun je het geduld opbrengen om jouw leven te laten verlopen in juist precies die tijd die jij daarvoor bestemd had, met het geduld in jezelf, dat het goed is. dat je vertrouwen hebt in die God die binnen in jou zelf zit. Dat alles op de juiste tijd, jouw juiste tijd plaatsvindt. Adem nog een keer rustig in. Hou die adem even vast en laat dat licht van die inademing door je hele lichaam gaan. En kijk of je alle negativiteit uit kunt ademen. Adem de toekomst in. De toekomst. Vol liefde en zoals jij hem graag ziet, en wat je besloten had voordat je naar de aarde toe kwam. En laat alle gedachten over het verleden door je mond weer uitademen. Zie hoe heerlijk dat is als je dit aan jezelf kunt geven, wat er ook met je is, wat er ook met je gebeurd is, waar je ook staat in je leven. Maar kun je dit voor jezelf opbrengen om jezelf die liefde, die rust te geven? Ja, zo zijn er deze week eens zoals één keer in de maand een, twee lezingen, wat dat wil zeggen één lezing, en een andere is een gesprek. En misschien heb je daarna geluisterd, of krijg je nu het idee om dat nog deze maand te doen. Het blijft een maand staan op Indigo Soul Station, en het staat onder IHRA Extra. En het is een gesprek tussen de journalisten die Marja Oosterman heet, en ik. Een gesprek dus tussen haar en mij. Nou, ik hoef niet te zeggen dat we daar ontzettend veel plezier aan hebben aan zo'n gesprek. En Daarna zijn we nog wel een uur bezig en ik zat wel eens te denken, dat zouden we eigenlijk ook op kunnen nemen voor weer een andere keer. Maar goed, dat gesprek van haar en mij blijft dus nog inderdaad een, een maand staan. En eh, nou, Ik wilde eigenlijk nog even over dat gesprek hebben. En, en het is zo'n beetje aan het eind van het gesprek. Daar waar we over spreken, wat je wel of niet kunt doorgeven aan een ander. Nou, uiteraard is het natuurlijk altijd aan de ander hoe die ermee omgaat. En aan jou, wat je kwijt wilt. Maar wat is goed voor de ander? Soms weet je dat niet en is dat best wel lastig. Misschien heeft die ander net dat kleine zetje nodig voor zijn ziel. Of misschien is het beter om te delen met de ander. Wie zal het zeggen? Het is bij ieder mens weer verschillend. En iedereen mag er omgaan zoals hij dat zelf wil. Dat je... Als je vol liefde aan de ander laat weten hoe te leven, dat het toch niet altijd in dank wordt afgenomen. Soms wel, soms niet. Soms blijft het hangen bij die ander. En soms doet die ander er helemaal niets mee. Maar misschien ook wel, want je weet het niet. En zal die mensen misschien op een ander tijdstip over nadenken. Dat kan. Maar het kan net zo goed zijn dat die ander het verwerpt en zijn of haar eigen gelijk wil vasthouden. We zien het nog steeds om ons heen. Velen die de weg van de liefde zijn opgegaan, dus hun eigen weg, hun pad, betreden hebben. Zien hoe moeilijk het is om, waar ze zelf zo vol van zijn, om dat soms voor je te houden, het soms uit te roepen van plezier, van genoegen, van liefde voor de ander. En sommigen verwerpen het inderdaad. En ook daar, dat is iets waar we, mee om dienen te gaan, dan komt alles wat daarmee te maken heeft, de, de oorspronkelijke vorm, waardoor deze vasthoudendheid in het karakter tot uiting komt, weer terug in een volgend leven. Net zolang die mens daarmee om kan gaan, met deze heilige woorden om kan gaan. Met zijn blokkades om kan gaan. Net zolang die mens zijn blokkades, zijn verdriet los kan laten, in deze vorm van illusie of uit zijn aura kan laten gaan. Dat kan lastig zijn, want het kan een vasthouden zijn aan een vorm, die vertrouwd aanvoelt en waarvan een mens geen afstand van wil doen. Het voelt immers bekend en was het niet altijd al zo. En als dan zo'n blokkade opgeruimd wordt of losgelaten wordt, dan kan er een soort van leegte ontstaan, een soort van, nou niet echt ontreddering, maar een soort van leegte ontstaan waardoor er weer terug gevallen kan worden in, uh, in het trauma of in de blokkade. En zo sleept een mens soms leven na leven allerlei onverwerkte gedachten, blokkades zou je kunnen zeggen, met zich mee. Totdat die mens er eindelijk in een leven Achter komt dat het ook anders kan. En die hoort soms iets van een ander, zomaar. Die luistert hier misschien toevallig naar, zomaar. Die luisterde naar het gesprek tussen Marja en mij. Het zou zomaar kunnen, of een van de andere programma's. En zo willen wij mensen zo graag onze liefde, onze gevoelens aan anderen doorgeven. Het ander delen. Voor als wij zelf de werkelijke bedoeling juist dan begrepen hebben van al deze vormen. Wij mensen willen dan niet anders dan het aan anderen doorgeven, met de anderen delen. Toch dienen we altijd in oogenschouw te houden dat we de ander altijd dienen te laten. We kunnen het nooit opdringen, kunnen nooit zeggen, zo is het. Want over een tijdje is het weer anders, vanuit een ander gezichtspunt. Ander mag en kan niet anders dan zijn eigen wil opvolgen. Hoe het ook gaat, zijn eigen karma tegemoet gaan. Of dat nu wel of niet goed is in onze ogen. Luister het laten van de ander is grote liefde. We kunnen slechts delen, we kunnen slechts nadenken of wij zelf de vrede, de totale vrede in ons eigen hart hebben bereikt. Is het werkelijk zo, dat wij niet meer geïrriteerd zijn? Is het werkelijk zo, dat wij niet meer oordelen, veroordelen? Is het werkelijk zo, dat we niet meer rollen, kwaad spreken? Is het werkelijk zo, dat we daar niet meer voor openwensend wensen te staan? Kunnen we de ander werkelijk laten, in liefde laten, zelfs loslaten? Kunnen we over onszelf heen stappen? Zijn we werkelijk in staat om de vrede op ieder moment, te alle tijden in onszelf te bewaren, te houden? te zijn. Of laten we ons door het minste geringste ons uit ons evenwicht brengen. Hier dienen wij mensen goed over na te denken. Alvorens wij onze gedachten aan anderen geven of desnoods willen delen. Als je werkelijk kunt zeggen dat je de vrede in jezelf op ieder moment, op ieder moment kunt voelen. De vrede, de, de liefde en het mededogen. Voorrang geeft boven je eigen geïrriteerde of boosaardige of negatieve of veroordelende gedachten. Deel dan met anderen. Maar denk er eerst of na of je werkelijk die vrede in jezelf hebt alvorens het aan anderen te vertellen. Daar dient door mensen over nagedacht te worden. Mochten wij mensen onze gedachten overbrengen aan een ander? De ander voelt onmiddellijk of het waarachtig is die vrede, of dat het gespeeld is. Onderschat de ander nooit. Hij heeft ook zijn eigen gedachten. Als je werkelijk die vrede, die liefde in jezelf voelt. En je hebt jezelf, misschien lange tijd, misschien korte tijd, onderworpen aan je eigen discipline. En je kunt eerlijk tegen jezelf zeggen, ja, ik denk dat ik die liefde voel, die vrede in mezelf voel. En je vertelt het, en je deelt dat met anderen. De ander zal dit voelen en zal dan op liefdevolle wijze reageren. Het kan niet anders. Of die zal helemaal niets zeggen. Of misschien wel bij zichzelf denken. Kon ik ook maar op die wijze de vrede in mezelf voelen. En die ander, die ander zal er alles aan doen om daar te komen. Om die vrede, die liefde te voelen, het te zijn. Door dat voorbeeld van jou, zal die ander tot zelfkennis overgaan. Misschien niet gelijk. Wat jij misschien wilt, maar uiteindelijk. En slechts omdat er vanuit de werkelijk liefde, de vrede tot hem gesproken was. De woorden, de heilige woorden, met hem gedeeld waren. Er was geen dwang, slechts groot respect. Er is geen oordeel, slechts mededogen. En in het mededogen ligt alle liefde en respect. mededogen en begrip voor de ander In het mededogen ligt de vrede, de rust en het begrijpen van die ander. Die ander hoeft zich niet meer te verweren, hoeft zich niet meer te verdedigen. Die ander heeft eindelijk het gevoel gewoon begrepen te worden, zonder de dingen uit te hoeven leggen. Begrijpen wij mensen eigenlijk? Hoe liefdevol dit naar de ander is. Dat we ons niet hoeven op te winden, dat anderen niet naar ons zouden luisteren. Want voor alles is er tijd. Ook voor het openstaan van deze dingen. De wet van oorzaak en gevolg kan over vele levens gaan. Hoeft niet per se van het ene op het andere moment plaats te vinden. Uiteindelijk... Ligt die tijd toch anders dan wat ik hier zeg? Die tijd ligt eigenlijk in en door elkaar, om het maar zo te zeggen. En niet op een eh, lineaire manier, zoals ik het hier uitspreek. Het is heerlijk om bij jezelf te bemediteren of na te denken dat jouw leven ook vol vrede zal kunnen zijn. Jij bepaalt dat, niet de mensen buiten jou. Het is heerlijk om je niet in duizend stukjes te hoeven splitsen om iedereen om je heen tegemoet te komen. Of zoals dat tegenwoordig heet. Dat je iedereen om je heen pleest. dat je een pleaser bent. Dat je iedereen tegemoet wil komen, maar je zelf vergeten bent. Zelf zwabber je van het ene naar het andere. Om iedereen maar aan te horen. vergeet jezelf. Eerst jezelf tot vrede en rust en liefde brengen. Het begrip vooral voor jezelf. Die liefde voor jezelf opbrengen. Dan pas kun je het aan anderen geven. Het kost zo ontzettend veel energie als je altijd bezig bent om aan anderen te geven. Het wordt van jouw eigen energie afgenomen en je wordt daar dood moe van. Pas als je in, het, in een andere vorm terechtkomt. Dat je geeft en je ontvangt tegelijkertijd. Je ontvangt en je geeft op hetzelfde moment Dat kun je bereiken. Het is niet ver weg. Het ligt al in je. Je hoeft alleen maar de weg op te gaan die daar naartoe gaat. Want ook jouw leven kan vol vrede en liefde zijn. Het kan lastig zijn, want je, je lijkt afgeleid worden door alles om je heen, onzekerheid, verdriet, verwarring en noem maar op. Maar toch, en ik blijf het iedere keer weer zeggen, toch, het enige dat je hoeft te doen is simpelweg een beslissing maken, dat je voortaan onder alle omstandigheden de vrede in jezelf bewaard, de vrede in die kern die jij werkelijk bent, dus in het lichaam dat jij bewoont. Want jij bent een ziel. En je hebt tijdelijk hier op aarde een lichaam. Daar ben jij verantwoordelijk voor. En het kan toch niet zo vreselijk moeilijk zijn om die beslissing te nemen. De beslissing dus om de vrede in jezelf te altijd te bewaren. Misschien denk je wel, ja maar ik schreeuw het altijd uit, ik krijs de heleboel bij elkaar als ik dit en als ik dat niet krijg of dat niet heb. Nou, laat me, laat me je dan zeggen, dat is ook helemaal niet erg. Als jij dat wil doen, dan doe je dat. Want wat gebeurt er namelijk? Door die schreeuw, het gekrijs. dan dat sla je ook een boel eh, ergernis, kwaadheid uit je aura. Het verstopt niks, dus nou, dan, bijt maar, dan is het maar van je af. Dus negatief nee, is er niets in feite. Maar uiteindelijk voel je je toch niet lekker daardoor. Lijkt mij, dacht je ook niet? Dus je kunt ook een beslissing nemen, en al die tijd wanneer je hebt, toen je hebt lopen krijzen en schreeuwen, dat je je zin kreeg en dat werkte ook lekker. Maar het hoort bij een kinderlijk gedrag, vind je niet? Het werkte. En je dacht dat het goed was, maar nu ben je volwassen. Moest dat, moet dat nu nog? Nu heb je andere gedachten, volwassen gedachten. Dus dan heb je dat toch niet meer nodig. Je hoeft toch alleen maar een beslissing te nemen. En dat is alles. Dat is een volwassen beslissing. Niet meer die van een klein kind die denkt: ja, ik heb geen beslissing, ik kan alleen maar geen. Daar ben je nu toch wel overheen. Maar in ieder geval, het is altijd je vrije wil. En zo is het gewoon. Want je bent een ziel. En je hebt een lichaam. En het lichaam is van de aarde. Het lichaam is stoffelijk. Het lichaam krijgt te maken met de stof, het leven op aarde, maar kan zich laten verleiden door de negativiteit en zal zo te maken krijgen met verwarring, de onvrede, de verwarring, de geïrriteerdheid. Het niet eh, opnemen van je eigen verantwoordelijkheden. En het denken van, kan ik er wat aan doen? Het is de schuld van die en van die. Toch kunnen mensen, en mensen kunnen daar werkelijk toe in staat zijn om hun ziel, de werkelijke liefde, neer te leggen. In het lichaam, in hun lichaam. Om de werkelijke vrede van jou in jouw lichaam van de aarde te neer te leggen, te deponeren. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. Jouw ziel is vrede. Jouw ziel is liefde en is de drager van jouw lichaam. Zonder de ziel is jouw lichaam levenloos. En noemen wij mensen dat de dood. Maar dat is slechts de ziel die dan het lichaam verlaten heeft. Maar als de ziel, jouw ziel nog in het lichaam is, de trager is van jouw lichaam, kun jij ervoor zorgen, dat die liefde van je ziel één is met jouw lichaam. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Jij kunt dat. Daarom ben je het leven hier op aarde aangegaan. kun je die liefde één laten zijn met jouw lichaam, dan heeft de onvrede geen vat meer op jouw lichaam. Jij kunt dat, door jouw denken in te zetten en te zorgen dat die vrede dus die liefde in is met jouw lichaam. Wij wensen, wij wensen aan vrede. Dat is wat we diep in onszelf aan willen. Maar we wensen het wel af te dwingen. Wij wen mensen wensen dat de vrede vanzelf komt en anders, anders zorgen we wel dat het door macht en vul het zelf maar in. Wij wensen dat anderen de onderhandelingen voor ons doen, waar ligt onze verantwoordelijkheid Ten opzichte van de totale vrede, nu eigenlijk. Bij regeringsleiders, bij anderen om ons heen, zijn we afhankelijk van die ene mens in onze omgeving die alles bepaalt? Om het dichter bij huis te noemen, laten we die mens bepalen terwijl die mens geen vrede in zichzelf heeft, geen weet heeft van de liefde, de liefde met een hoofdletter, hadden wij ons door zulke mensen meesleuren, omdat ze geld hebben, en soms een respectabele naam hebben, en misschien wel een lintje hebben, en wellicht denken dat ze de juiste manieren denken te hebben. Dit opzien naar mensen en achteraan lopen. Het kan toch niet meer zo zijn dat het in deze tijd nog gebeurt. Dit hebben wij mensen nu zo lang volgehouden. Dat achter een ander Aandopen, zonder daar zelf vanuit ons hart over na te denken. Dit lijkt wel een goede mening, dat lijkt wel een goede mening, dat lijkt wel een goede gedachtegang. En we laten ons in duizend stukjes splitsen. Dan heb ik het niet eens over ver weg van jezelf, maar in je eigen omgeving. Zulke mensen zouden dan onze leiders zijn? En of het nu voor een land of een werelddeel is, of in onze beperkte omgeving is, het maakt in principe niet uit. Het lijkt wel alsof wij mensen bijna niet meer nadenken. Hij zal het wel doen, zij zal het wel doen. Hij is daar goed in. Zij kan het ook allemaal wel aan. Dit laat je toe. Waar ligt de werkelijke macht? Daar. Waar de werkelijke levenswijsheid. Bij die mensen die leven vanuit de liefde. Die het wellicht in hun karma hebben om met macht om te gaan of een leider te zullen zijn. Maar het niet showen aan de buitenkant. Die het niet afdwingen met macht. Maar het vanuit hun hart doen. Het zijn mensen die de illusie hebben laten gaan. Losgelaten hebben. Die hun ego niet groter gemaakt hebben dan dat speldeprikje dat het is. Die in hunzelf, in zichzelf hebben gaan, zijn gaan voelen. van gevraagd, kun je dat dan in al die mensen zien? Is dat te zien? Ja, het is wel degelijk te zien. En iedereen weet dat ook. Want dat zijn mensen die niet zullen oordelen. En zij zullen altijd de vrede in zichzelf bewaren. Dat zullen goede leiders, of het nou in een huisgezin is, of een bedrijf, of een dorp, of een gemeente, of nou, noem maar op, een religie, een of andere religie of, of, of een regering, of gewoon een gewone ambtenaar, een leraar op school, iemand op een bedrijf, het maakt niet uit. Zij zullen handelen vanuit de liefde en ze zullen zich nooit verontwaardigd verontschuldigen. En kijk goed. En zie of jij daar ook toe behoort. Tot al die mensen die anderen vertellen hoe te doen. Die anderen wensen mee te sleuren met hun stiekele verborgen agenda's. Kijk naar de wijze van optreden. Ze verschuilen zich achter anderen, nemen nooit echte verantwoording en laten anderen zomaar vallen. Juist in deze tijd, en het heeft even zo geduurd, dat dit soort leven heel gewoon was. En juist in deze tijd, waar de onderste steen boven zou komen, komt juist dit gedrag meer en meer aan het licht. Maar kijk, ook naar jezelf, zonder te oordelen, want zij konden daar zijn, doordat jij niet oplette en hen alle macht gaf. Ook wij mensen hebben dit laten gebeuren. Ook daar zijn wij allen verantwoordelijk voor. Zij zijn niet echt schuldig. En wij mensen... Toegelaten. Het gaat lang nu niet meer om de populaire lieden, om mensen die geld als de opperste macht zien, maar het gaat nu om de mens die dit zomaar laat gebeuren. Die ook zijn eigen verantwoordelijkheid niet neemt. Ook in je eigen omgeving. En ook kan wat gewoon je huisgezin zijn, en een studentengroep, een, nou, op, een groep van mensen die gezamenlijk iets organiseren. Nou ja, vul zelf maar in waar mensen zijn. En dat komt in die heldere vorm bij jou ook voor. Ga je je dan ergeren? Ga je je beklagen bij anderen? Zodat je je dan geniepig, gelukkig voelt en je... Eén blok tegen de ander vormt, ga je afscheiden van mensen die van jou houden, onbaatzuchtig. En volg je het geld, volg jij degene die het hardst schreeuwt, die eigenlijk de grootste onwaarheden bezigt, die uitschreeuwt dat anderen fout gehandeld hebben, maar het eigenlijk over zichzelf hebben en eigenlijk nee, het altijd over zichzelf hebben. Als je daar achter bent, zie je zoveel meer. Dat is een hele aparte ervaring. Maar pas op, dat geldt ook voor jou. Ook in jouw piepkleine vorm om je heen, met alle mensen die met jou te maken hebben. Want jij bepaalt, jij bepaalt hoe je je verdere leven leeft. Jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Jij bepaalt of je wakker wordt. Langzaam of niet langzaam, of dat je eerst heel veel ervaringen moet hebben voordat je wakker wordt. Je zou erover na kunnen denken dat je altijd je eigen verantwoordelijkheden in je leven neemt en iedere keer goed kijkt wanneer je een beslissing neemt of moet nemen. Of je die beslissing neemt vanuit liefde in jezelf. Of dat je de beslissing neemt om, om je huid te redden. Of dat je niet alleen durft te zijn in jouw mening. Alles hangt van jou af. Niets hangt van de ander af. Jij bepaalt en je beslist en je bent altijd verantwoordelijk voor de rest van je leven. Voor je komende levens. Voor je eigen evolutie. De ander vult dat niet in. Jij bent degene die jouw toekomst invult. het onderwerp verder te gaan ben je in staat om jouw eigen vrede in jezelf te bewaren en iedere keer weer opnieuw jouw eigen beslissing neemt altijd te kunnen zeggen dat je jouw vrede Jouw besluit genomen hebt vanuit jouw liefdegevoel. Ook al zou dat betekenen dat je niet meer tot die groep zou behoren, en dat je alleen zou komen te staan. Zou je dan jezelf volgen? Of zou je verraad aan jezelf plegen? Doordat je denkt dat je de bescherming van de groep nodig hebt? Of heb je de woorden van de machthebber, die toch zomaar heel dicht in jouw omgeving kan zijn? Heb je die woorden nodig om maar geen beslissing te de hoeven te nemen. Ben jij die volgzaam? Jij bepaalt altijd, het gaat om jouw leven. Vanuit jouw beslissingen die jij neemt, maak je je eigen leven. Misschien wil je erover nadenken, dat jij die totale vrede in jezelf kunt begrijpen, kunt zijn, vanuit alle gedachtenrichting. Daar heb je eerlijkheid voor nodig, eerlijkheid ten opzichte van jezelf. Weet dan dat als je die vrede gevonden hebt, je één bent met het lichaam dat je hier tijdelijk op aarde hebt, één bent met jouw gedachten, één bent met de liefde van je ziel, dan kun je het leven aan. Jouw angstgedachten. Dat je het alleen niet aankomt, kun je loslaten en vertrouwen op je werkelijke zelf. Op die liefde, de vrede die je zelfs gevonden hebt. Anderen heb je niet meer nodig om te volgen. Want je volgt jezelf. Die liefde, die vrede is zo onnoemelijk sterk dan de angst die je aanvankelijk had. De angst waar je de zogenaamde machtigen misbruik van maakt. Omdat jij dat toestaat. De machtige dus, die wilde dat jij hen aanbad, ze wilde dat jij hen gehoorzaamde, ze wilde dat jij hen gedachteloos gehoorzaamde. Laat los die angst. Laat los die angst, omdat je bang bent. om in een naar gevoel terecht te komen. Maar ga recht voor je eigen angst staan. En laat die liefdegedachten toe, in jouw denken. Dat kan eng zijn, maar draai je om en sta tegenover je eigen angsten. En voel je je gesterkt door de liefde van je ziel die zo groot is, dat licht en zie tot je verbazing dat de angst in elkaar valt, het is eigenlijk een stukje niets, een piepklein puntje dat niets voorstelt. Zie dat die angst voor die ander, de angst in jouzelf, alleen maar aan wil wakkeren, zodat jij geen beslissing zult nemen en jij in zijn macht bent. Word wakker. Word toch wakker. Denk helder en voel dat licht in jou. Voel die aanwezigheid van God in jezelf. Die liefde die altijd en altijd aanwezig is. En bedenk dat die angst niets liever wil dan opgenomen worden in die allesomvattende liefde. Net zoals jij dus. Het waren slechts stiekeme gedachten, alles alle negativiteit heeft als de diepste wens om eens opgenomen te worden in die liefde. Zie dat voor je en sterk je daarin. Die angst is niet zo groot als jij denkt, maakt geweldig lawaai, zal wild om zich heen zwaaien en meppen en zal het uitbrullen, maar het stelt op zich niet zoveel voor. Je. Als jij je in het licht weet, zal die angst jou niets kunnen doen. Want dan krijg ik wel eens een vraag van mensen die zeggen: Maar hoe ziet dat dan nu als die ander jou dood maakt? Wel nu, dood bestaat niet. En je kunt toch niet dat lichaam eindeloos meezeulen over de eeuwen heen. Op een gegeven moment wil je toch een ander lichaam, nietwaar? Dood bestaat niet en de ander zal een ongelooflijk diep verdriet binnenin zichzelf voelen en dat verdriet willen wegwerken door soms nog meer te doden of te pijnigen. Want zo heb jij ook eens een leven geleefd. Het mededogen en kijk goed, de dood bestaat niet. Het lichaam wordt eenvoudig afgeworpen. De ziel als drager van het lichaam zal zich terugtrekken. En dat is wat jij bent. Je hebt dat lichaam tijdelijk. Op een ander tijdstip zouden we kunnen zeggen in ons lineaire denken over de tijd komt de ziel weer terug in een ander lichaam van de aarde. En kan het evenwicht in de dingen weer gevonden worden. De ontmoeting met die anderen, met anderen, zal wellicht weer plaatsvinden. En opnieuw zal de ziel als drager van het lichaam zijn vrede willen deponeren in het lichaam. Uiteindelijk zal de ziel één zijn met het lichaam. Het zal geheeld zijn. Alle pijn en wanhoop van de afgelopen eeuwen zal weggewassen zijn, zal vergeten, in ieder geval altijd eerst vergeven en dan vergeten zijn. Een nieuwe, andere trilling zal die mens laten rijken naar de God in hem en zal hem de goddelijke mens laten zijn, de goddelijke mens, de menselijke God. Het is alweer bijna tijd, zie ik tot mijn verbazing. Ja, voordat ik weer uitgegooid word, net zoals met het gesprek, mag ik jullie alvast hartelijk danken voor het luisteren. En ik hoop, ach, wat hoop ik nou, ik zou het niet weten. Luister er maar naar, laten woorden maar tot je doordringen. Of niet, jij bepaalt immers. Je mag altijd luisteren naar mijn de vorige uitzendingen die zijn via mijn web, website te vinden ykhra op design.nl en mocht je vragen hebben nou, stuur ze gewoon in Dat zal misschien een leidraad zijn voor een volgende lezing nogmaals hartelijk dank voor het luisteren een heerlijke week en graag tot volgende week dag